De 17 kerncentrales in Duitsland blijven langer open dan gepland. Dat heeft bondskanselier Merkel gisteravond besloten na lang overleg met de betrokken ministers. Eerst zouden de kerncentrales rond 2020 sluiten. Maar nu blijven oude kerncentrales acht jaar langer open en nieuwe maximaal 14 jaar. In 2050 moet de helft van de Duitse energie uit alternatieve energiebronnen komen. De NS en ProRail beginnen vandaag een proef met spoorboekloos rijden.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 Hij zou op 16 september trouwen in Parijs, maar heeft zowel de datum als de plaats veranderd... nu activisten hebben opgeroepen massaal naar de bruiloft te komen. Op de US Open is de als vierde geplaatste Andy Murray uitgeschakeld. De door blessures geplaagde Brit verloor in de derde ronde in vier sets... van de Zwitser Wawrinka, die als 25ste is geplaatst. In de vierde ronde moet de Zwitser het opnemen tegen de Amerikaan Sam Quarry...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 Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Zie FM, voor Zandvoort en de regio. Zo, een leuk begin van Zoffert op zaterdag. Goedemiddag, even na twee uur. Je zou bijna zeggen, uh, jazz op zaterdagmiddag. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. We oh. zijn er weer goedemiddag, drie, luisteraars. drie uur lang zelfs. Goedemiddag Rob. Ja, we gaan weer drie uur live ZFM op de zaterdagmiddag. En jongen, de Loesje. Ja. Leuk, wie, wie de originelle versie.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 My hand and slipping.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 de Sadalen kom half drie van Lex van de Oren. Eerst hebben we Den Hartman onder meer voor je. Hier is uh, I Can Dream About You.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 Has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 Or jump, I don't give a damn Baby, just shake your rump The rhythm is hot, grooving fine Come on, party people, shake your body line dance. so dance Lekker dansen op het strand, Albert-Jan. Ja. Zonnetje erbij, wat wil je nou nog weer? En hard rennen, en hard zwemmen, He? en uh, noem maar op. En zweten, het? zweten en zoegen. En drukte van belang op het strand. Daar tijdens de uh, Ironman op het strand. Nou, op het strand is het zeker druk, uh, druk, want we gaan weer naar het strand toe. <laughs> want op het strand zit voor ons Lex van der Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de uitzending. Goedemiddag Rob. Zo, weer een week geleden. Ja. En we hebben lekker weer gehad.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 Dus uh, we houden het voor. Ik zit dus lekker op een strand, op het terras. En uh, het zit helemaal goed hier, hoor. Ja, wrijf en, het uh, ons er maar even in. Uh, fijn. Ja, nou, nou ja, daar kom je toch straks ook nog even. <laughs> Kijk, dat, uh, ja, dat gaan we zeker doen, uh, John, Toch? Ja, als we tijd hebben. We gaan door. Maar de temperatuur die komt dus uh, vanmiddag uit op een graad of 18. En dat is dus uit de zon in de wind. Dus als je in de wind...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 Hoi. Hoi, dat was Lex van der Hoorn. Meer uh, over het uh, weer na te lezen op www.meteopagina.nl. Is hier Amy Warhouse en Valerie. We are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 is gebroken, en alle schepen zijn verbaasd, maar er is niets aan de hand. Vissingen hadden zwaar en moedeloos vannacht. de haven is verlaten, want er is nog maar één vracht.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 Kus. En ik hoorde mijn collega Albert Jouw Vos echt zeggen dat hij kippenvel krijgt van deze plaats. Dit is het enige nummer... Het was daadwerkelijk bluf. Het, het enige nummer van, van, van deze groep die ik, dat ik echt mooi vind. Want de rest kan ik, ja, ben ik geen fan van. Maar deze, Je, je hoorde in ieder geval hier aan de kust. En zeker die live uitvoering. Het voetbalseizoen is weer begonnen en dat betekent live in uitzending Joop van Goedemiddag Joop. Goedemiddag, heren En luister, zei hey, Albert-Jan, ik dacht dat je even stand van muziek had. <laughs> Heb ik ook. Nee, maar echt waar. Hij zegt van, ja, bluf, dat er, komt er nooit nee, in op de zaterdagmiddag. Zijn. En keer ja. komt hij met dit nummer aan. Echt, heel mooi. Juist, deze mag en ja, de ja. rest... Zal ja, ik zeker houden van, kan je nagaan. Okay. we gaan het over voetbal hebben. De eerste wedstrijd van het seizoen voor de competitie, laat ik dat zo zeggen. Want uh, Sanford heeft al negen wedstrijden gespeeld. Uh, drie voor de Haan HM drie voor de KVB-Weeker en drie in de voorbereiding...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 volledig onterecht met 6-3 verloren. Maar dat ja, moest gewoon met vier man van het vijfde mee gaan spelen om 11 uh, man in het veld te kunnen krijgen. Dat is natuurlijk geen goede zaak. Want we hopen dat die uh, geblesseerde voetballers van Zandvoort uh, zo snel mogelijk weer terug kunnen zijn. Zodat de twee uh, teams weer op sterkte kunnen komen. Er zijn grote blessures, zelfs uh, een paar blessures erbij. En uh, een arm uit de kom, dat is ook niet prettig. Uh, dat soort dingen. Uh, allemaal opgelopen tijdens de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 Dan hebben we uh, Billy Visser terug op het uh, nest van Zandvoort. Die eigenlijk uh, in de tweede speelt, maar die is vandaag met het eerste meegekomen. Uh, we hebben Patrick Koper, we hebben even kijken. Max Aardenwerk, Stijn Stobbelaar, Remco Ronde, Ivo Hop. Uh, Patrick Koper, uh, Michael Kuil, die uh, ook weer uh, in de gratie van Pieter Keur is uh, uh, gestegen. Dat is vorig jaar wel anders geweest, maar hij is er toch nu weer bij. En uh, natuurlijk uh, onze eigen Boy de, Vet, Boy de Vet op doel. Die, uh, die echt uh, Sam van de week nog voor een volledige blamage heeft weten te behoeden. Door we toch nog even 7 dotten van kansen en een penalty te stoppen tegen Limmen. En Limmen dat is een derde klasse zondag. Dat was echt uh, goed dat hij er op dat moment was. Uh, dus hebben we nu hier gespeeld, even kijken, bijna een kwartier. We zijn wat later begonnen dan half drie. Uh, geen idee waarom, maakt ook niet zoveel uit. Maar er staat hier een elektronische klok. We zitten in de 15e minuut.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 We zitten er weer goed bij op de zaterdagmiddag van CFM. Ja, en nou dan hoop ik niet dat het de app is. Nee, de <laughs> tijd is hij. Klopt. De single van Blondie.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 Geen, geen, geen echte, e ernstige ongelukken? Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Zo dadelijk zijn we weer terug. Nog twee uur langs Sanford op zaterdag. Laatste plaatje alweer dit voor drie uur. Oké, okay, nou luisteraars, uh, tot na de klok van drieën. Hier is Let the Sunshine.